Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie was er verantwoordelijk voor de enorme toeslagenaffaire? De verhoren daarover zijn weer bezig. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. En daardoor kwamen ze soms in diepe geldproblemen. Op dit moment wordt Frans Wekers verhoord. Hij was staatssecretaris van Financiën tussen 2010 en 2014. Het is voor mij lang geleden. Zoals gezegd, ik heb mijn best gedaan om mij goed voor te bereiden. Maar zult het mij niet duiden als ik niet meer alles paraat heb wat in die hectische tijd aan de orde was. Vanmiddag worden ook oud-staatssecretaris Wiebes en oud-minister Ascher verhoord. Een groep Arnhemmers wil uitleg van hun burgemeester. Ze snappen niet waarom de politie niet in actie kwam... toen jongeren daar gisteravond zwaar vuurwerk afstaken... en van alles vernielden naar het protest tegen het vuurwerkverbod. Buurtbewoners zeggen dat ze meerdere keren 112 belden... maar dat de hulpdiensten alleen zouden komen als er gewonden zouden vallen. Agenten in Rotterdam hadden dit weekend een mooi raadsel op te lossen. Ze vielen een huis binnen en vonden daar een man met handen vol wit spul... Was hij stucador, bakker of toch drugsdealer, schrijven de agenten. Maar ze kwamen af op een melding van drugsoverlast, dus ze hadden wel een ideetje en dat ideetje bleek te kloppen. Er lagen drugs in het huis en de handen van de man zaten er ook onder. Hij zit vast. Door de corona hebben veel mensen behoefte aan een vroege kerst. En dit tuincentrum in Zevenhuizen bij Gouda speelt daarop in. We hebben de kerstafdelingen nog meer over de zaak verspreid. Dus we staan hier al aan het begin van de winkel. En daar hebben we, zoals je ziet, de huis is al gedaan. Zodat we niet alles op één plek hebben. En we hebben hele ruime paden gecreëerd om het winkelend publiek toch de ruimte te geven. Deze klant heeft al een kerstboom gescoord. Had het meestal na de Sinterklaas. Maar ja, omdat het nou allemaal een beetje op elkaar komt en met die feestdagen en met de corona, zeg ik, jongens, heb ik er op mijn werk extra druk, ik zeg, laten we nu maar gaan kijken en dan eh, dat maar even buiten zitten. Ja, de kerstboom moet dus nog wel even buiten staan blijkbaar, hopelijk mag hij na Sinterklaas naar binnen. Het weer, we krijgen regelmatig de zon te zien, er staat niet veel wind en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 en richting Amsterdam verknopen de meer 2 kilometer file. De oorzaak is een file op de A10 Koenplein Amstel. Na een ongeluk is daar ruim 20 minuten vertraging tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Bella penna gusta bucello, di e cannella, tu magwarte va Se si ribasse, passa, basta viso tu pautono, ma stavo genuo con nasere. Ci un zarbos, stavo ma va che do non va per nasere. Ci troppo forte. ci per la in un gambo sense de bona zere Caminando ves da riviera sotto braccia guardam o mare Madurige su la venta bona zere Viene acá, pata basa Iso stanga spetta. Zo treurig ze is je ik ben op, ik ben op, ik ben op, ik ben op, ik ben op, ik ben op, My distort Come to fun a better. He must end the moon, manu ray ja dit was de franse versie van nou ja Volgens mij hebben we dat. Nou, dit is een. Uh, welke was dit, uh, Pim? Dit is nummer 5. Jimmy Rossell. Ah, zo. Buenasera, Mr. Cam Mrs. Campbell. Oké. Okay. Goed, we zijn weer terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is ondertussen goedemiddag geworden. En aan de telefoon heb ik, volgens mij, Cornelis van Meurs. Meneer van Meurs. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, bent u erop? Ik. Uh, ja, sorry. Ja? Excuus, ik kon u niet heel goed horen, maar nu hoor ik u wel. Ja, ik hoor u wel zacht. Dus, uh... U hoort mij zacht? Ja. Dan wil Een beetje harder gezet hebben we hem als het goed is nu? Ja, dat is correct, ja. Oké, okay. nou. Fijn dat we u aan de telefoon hebben en dat het ook gelukt is. Ja, meneer Van Meurs, uh, ik, ik, ik heb u natuurlijk op Facebook... en op allerlei andere social media voorbij zien komen. Maar uh, uh, waar, waar komt u vandaan? Waar komt u vandaan? zo? Nou? Ja. Ik, ik kom niet uit de luchtvallen. Nee, nee, nee, waar u uiteindelijk vandaan gekomen bent, dat het mogen duidelijk zijn. Maar ik bedoel, u, u bent geen zandvoorten? Nee, dat klopt. Wij wonen hier net 3,5 en In 2017 zijn we hier komen wonen... Uh. Door, door, door omstandigheden. Je wil dus uh, zelfstandig blijven en je bent niet zo jong meer. En dan zoek je de familie op in de buurt eh, zodat je ergens op terug kan vallen. Ja. Dat uh. was dus de reden waarom we naar Zandvoort gingen. En, nou, ja, goed, en, nou ja goed, en dat is dus uh, uit de hand gelopen in elk geval uh, qua inburgering. Want uh, ja, Doordat je dus uh, wel kennis wil maken je moet weer een vriendenkring opbouwen en dat soort dingen. Hè? Ik bedoel, je wordt eigenlijk dat je uit je Jeroens gedaan getrokken. En dan, uh, en dan ineens dan kon je bij de Blauwe tempel terecht. En, uh, en dan ga je dus wat vrijwilligerswerk doen. Uh, dingen die je dus leuk vindt. En ik kwam tot de conclusie dat Zandpoort er toch anders uitzag dan Heemskerk. En dit ben ik gaan schilderen en tekenen. En dat is een uh, flinke vlucht genomen. Ja, u, u, bent, u bent natuurlijk uh, van oorsprong uh, geen, uh, geen kunstenaar, maar een uh, nou, opperman huisschilder, zag ik. Een lak spuiten. Ja, dat, nou, dat, dat is wel heel erg lang <laughs> dus, uh, nee, dat, dat was dus uh, voordat ik echt aan werk ging. Ja. Bedoel, de, in de vijftiger, zestiger jaren, dan valt je van de ene naar de andere voor een dubbeltje meer. Ja. Uh, maar uh, daarna ben ik de schraapjes en glazenier geworden. Ik bedoel, en dat ligt in het verleden. Van wat ik dus uh, uh, nu, nu nog steeds doe. Uh, ik bedoel, je moet goed kunnen tekenen en schilderen, wil je dat soort dat vakken een beetje uitbrengen? Uh, dus ik, uh, ik, ik, ik schilder en teken mijn hele leven in principe al. Ja, maar uh, uh, er is natuurlijk voor u heel veel inspiratie te vinden in uh, Zandvoort, dat mogen duidelijk ja, dat, zijn. Dat was mij opgevallen, want op een gegeven moment dacht ik van nou ja, ik bedoel, ik, ik was met de Blauwe Temp gekomen om dus kennis te maken. En dan hadden uh, ze ah, dus, dus ja, vrijwilligers en dat soort dingen. Ik wil ja, ik wel vrijwilligerswerk doen, maar het moet wel iets wel, uh, zijn dat in mijn pad heeft. Ik bedoel, ik ben, ik ben invalide, ik, ik kan heel slecht lopen, uh, dus wat dat betreft uh, ben ik wel heel beperkt op dat gebied. Maar ik kan heel goed tekenen. En dus ik denk, nou ja oké, okay, dan gaan we de stekel eens geven. En dat is gelukt. Alhoewel dat jammer genoeg nu op zijn gat ligt, maar. Uh, nou ja, goed, en dat is dus uh, dat, dat heb ik dus regelmatig gedaan bij de Blauwe klim. Ja. En bovendien, en bovendien kwam ik tot de conclusie dat Zoomvoort heel erg veel trappen had. Ja. En ik denk, wat leuk is dat om dat te tekenen. En dat heb ik dus gedaan. Die trappen waar u dus goed. niet op kan, neem ik aan. Die trappen waar u niet op weet, kan. Weet, maar maar het waren voor mij wel inspiratiebronnen, want ze zagen er heel apart uit. Ik bedoel, het waren dus allemaal trappen die dus uh, in de het dorp, vanwege het niveau verschillen. Uh, en die trappen die zijn natuurlijk wel oud. En dat is voor mij uh, wordt dat de, de moeite waard om dat te gaan tekenen en schilderen. Yeah. Ik kwam ineens Hilly Jansen in de buurt en die vond dat zo leuk. En, uh, nou ja goed, en dit, nu heeft het uh, museum die heeft een aantal werken van mij. En ik ben daarmee doorgegaan. Nou ja goed, ik heb wat heel goed in beeld gebracht. In elk geval het oude gedeelte. En ik ben er nog steeds mee bezig. Ja, want de, de, er zijn zoveel mooie plekjes in ons dorp. Die inderdaad ja, uh, hetzelfde. ook hetzelfde. Uh, wel uitgelicht mogen worden. Nou ja, en als de zoon even anders staat... is het plekje nog weer mooier geworden bij en Dan ben je weer opnieuw. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat is waar. Ja. Wat ik grappig vond, je had net Erwin, Erwin Hilders aan de, aan de telefoon. Ja. Ja, en, uh, en die ken ik als hulp Sinterklaas. Ja. Die ik de nodige keren voorbij gekomen. En toen had je, die had het over de, de nieuwe Unicum. En daar was hij geweest. En daar zat dus Klaas Koper. En die, die, die was ook ooit hulp Sinterklaas geweest. Klopt. Ja, dat klopt. En daar heb ik dus toen een illustratie voor gemaakt. Uh, en daar staat dus Klaas weer met die met die, met die op. Dat was een geweldig, hilarisch plaatje. Ja. Maar ik had maar ik had ook van Edwin Hilvers, had ik een print gemaakt. Dat hij toen bij mijn, uh, uh, bij, mijn dochter was hij op bezoek, dat is alweer drie jaar terug. En toen hadden we foto's gemaakt en daar heb ik dus ook een print van gemaakt. En dan zit hij met Sinterklaas, uh, als Sinterklaas en Zwarte Piet, zit hij dus op die tekening en die had ik op Facebook gezet. En die is begin dit jaar uh, door Facebook verwijderd. Ach. <laughs> ja, is van, vanwege de Zwarte Piet, waarschijnlijk. Juist, ja. ja. Oh jee. Nou, als dat ook niet meer mag, dan wordt het wel heel erg heftig, vind ik. Nou ja, goed, ik, ik, ik, vond, ik vond het verhaal van Jippo-Jan al heel erg genoeg. Maar goed, ja. dat, dat, is dus, uh, <laughs> maar, uh, dat is eventjes een zijweg ja, maar ik schilder een teken nog steeds. Ook voor de zandstroom. Oh ja, natuurlijk. De zandstroom ja, is natuurlijk ook uh, een prachtige plek om mensen actief te ja, krijgen. geweldig, geweldig. Dat is, als je daar komt, dat is zo'n kleurrijke toestand daar zo in die mensen zijn... Zo vrolijk en happy. En ik heb daar zo, en er zo leuke, leuke dingen voor gemaakt. Uh, dat is nog niet uh, in de openbaarheid geworden. Maar daar wordt, dat wordt aan gewerkt. Maar ik werk ook nog steeds als, als, als, als vrijwilliger voor Heemskerkers. De, voor de, voor, de Heemskerk, voor de, het ouderencontactblad. Oh, het, uh, het, bla, het blad in Heemskerk waar u uh, gewoond heeft. Ik, ik, ja, daar werkte ik al jarenlang als vrijwilliger. voor, voor de, werk op de tentoonstellingen maar ook voor, de, voor het blad Voor de illustraties en verhalen. En uh, nou, dat doe ik nog steeds om dezelfde tijd. En dan, uh, en dan, dan maak ik om de, op de twee maanden maak ik weer eens een rolplaat, schrijf ik er een verhaal bij, mijn belevenisje in Zandvoort. Ja. En dat, en dat wordt dan daar ook uh, gebruikt. Dus we blijven lekker druk bezig. Nou, als ik zie wat u allemaal gemaakt heeft aan tekeningen en aan aquarellen en dat soort dingen, dan denk ik van: uh, heeft u wel een groot huis? Want u moet dat nee. natuurlijk ergens nee, kwijt. Nee, nee, nee. Nee, eh, maar dat kan ik alleen maar dankzij mijn vrouw, want die legt me helemaal in de watten. Oh. En die laat mij alles doen wat ik, wat, wat, wat ik maar wil. Ik als ik wat nodig heb, dan, dan completeer En na nou wat doen, dan krijg ik wel eens een opdracht en dan kan ik weer, weer, weer wat leuskopen, of wat zelf een papier betreft. Maar ik, eh, ik, ik, ik kan de hele tijd doen wat ik wil, omdat... Eh, oh, ja, die corona, kan ik ook de deur bijna niet meer uit. Ik kan de winkels niet meer in. En uh, dus je bent gebonden en nou ben ik, gelukkig ben ik een, een binnenzitter. Dus ik kan, ik kan me prima van maken thuis. En dan zit ik achter de computer en ik, uh, daar kan ik ook redelijk goed mee over weggaan. En, dat, uh, en dan maak ik elke dag met tekeningen en met schilderijtjes en en uh, mijn printen. En ook van, van, ik bedoel, want op dit moment liggen er ook weer twee zandvoortprintjes in de maak. Dus wat dat betreft uh, binnenkort komen er weer nieuwe in beeld. Ja. En, en u, u exposeert, uh, tenminste u heeft in pluspunt geëxposeerd, hè? Maar dat is in januari geweest. Ja, ja. Uh, die gingen dus op de dag dat de uh, corona de boel is opgooiden, kon ik dan net mijn schilderijen ophalen. <laughs> <laughs> ja, want ik, ik, we gingen met mijn vrouw samen gingen we dus uh, de schilderijtjes terughalen die overgebleven waren, want ik heb er een aantal van en op. Oh, dat is mooi. Ja, nou ja, dat was erg leuk. Zelfs, eh, bedoel, ik was de meest succesvolle exposant in, in pluspunt ooit. Dus wat dat betreft eh, was dat wel heel erg leuk. Ja. Dus, eh, maar goed, in, in, in de tijd eh, ja, legt alles een beetje op zijn gat. Je kunt het vrijwillig doen en je het niet meer. En, eh, maar dat was dus een expositie die dus, eh, succesvol was. Maar ja, exposeren is sowieso een, voor, voor mij een dure liberaal, bedrijf. Want alles moet ingeleid worden. En dat kost veel geld hoor. Ja, is dat, is dat een must? Kan het niet uh, ja, zeg maar ja. zonder lijst uh, geëxposeerd worden? Nee, nou, uh, aquarellen moet je inlijsten. Ja. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, nou ja, meestal als ik dus wel wat vertel, dan zeg ik maar je krijgt hem zonder lijst. Wat, uh, die lijst die gaat weer ergens anders voor gebruikt worden. Wat zeg je? Ik zeg die lijst die gaat u weer ergens anders voor gebruiken. Nee, nee, ze moeten hem zelf inlijsten. Ja, dat bedoel ik, maar als u hem al ingelijst heeft gehad, zeg maar en ze zouden hem kopen op een expositie, dan moeten ze hem zonder lijst kopen... want die lijst die gaat u dan weer gebruiken voor een ander uh, ja, werk. Ja, ja inderdaad. Nou ja, degene die daar weggegaan zijn, die zijn net de, waar de lijst omheen zat. Die zijn, maar de, de meeste die verkocht waren, waren acuut schilderijtjes. Ja. Dus, uh, dat, en daar, daar hoeft geen lijst om. Dus uh, dat was wel leuk. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel grappig, want ik, als ik zo even door uw uh, aquarellen heen loop, dan, dan zie ik zoveel bekende straatjes uh, uit het dorp. Zie ik. Dus dat is natuurlijk voor heel veel mensen wel mooi. Want mensen die daar gewoond hebben in het dorp, die uit het oude centrum komen en die zien in één keer hun oude straatje of het straatje van ja. hun ouders of het huis van hun ouders. Want ik, als, als u een tuin... Uh, ik zie hier een tuin en ik denk zomaar dat dat de Haarlemmerstraat is. Uh, in ja, oktober heeft u dat gemaakt, zon in een tuin in Zandvoort. Dan denk ik, ja, iemand moet zijn huis herkennen en die zal ongetwijfeld contact met u opnemen. Ja, ja. want ik kreeg dus een uh, wat was dat, de, de, de gast, uh, gasthuisstraat, geloof ik, had ik een acquael gemaakt en uh, nou, dat had ik op Facebook gezet en toen ik een berichtje binnen van uh, dat huisje daar, daar heeft mijn vader in gewoond. Ja, zo dus. Ja, de, de, ja dat is geweldig. Ja, en ik had dus uh, van de week. Er uh, kwam er een foto voorbij van uh, Theresa Club, weet ik. En uh, Oh, dat mag ik niet zeggen. Sorry, ik stop ermee. <laughs> <laughs> zie je dat je soms dingen kan uitslappen omdat je dat wel leuk vindt om te doen. Ja, maar dat maakt Want, toch ook niks uit. Dat, dat zijn nee, we alweer wat, vergeten. Dat wat, maakt niet uit. Wat, wat het meest prettige is natuurlijk, is dat je zoveel, uh, in eerste plaats zelf wel plezier aan hebt. Maar ja. anderen zoveel plezier hebben van je werk. Ja, zeker. Ja, ik zie hier ook... Uh, van het Schelpenplein uh, zie ik uh, een paar plaatjes. Met, ja, daar, kun je, daar kun je wel blijven schilderen. Geloof. Ja, oude, oude café Bluis. Hè? Dat, dat zie ik daar met, dat, met de, met de smederij op de achtergrond. Of ja. mis aan de zijkant. Ja, Dat zijn natuurlijk wel pareltjes. De, de watertoren op de achtergrond. Schitterend. Helemaal goed. En dit ja, straatje zeker. herken ik ook. Want volgens mij is dit bij de kippentrap. Dat zijn natuurlijk ook bekende plekjes. waar u uh, U had het al over de trappen die u schildert. Ja, ja, dat klopt. Hij was even de eerste. Voordat hij dus, voordat die beschilderd was en zo, toen ja. was ik al rondgegaan met mijn cameraatje. En uh, nou ja, goed, en dat gebeurt nog steeds. Iedere keer als ik nog even naar het dorp ga het is redelijk weer. Ik heb altijd mijn telefoon uiteraard bij me. Nou ja, daar maak ik de meeste foto's mee. Ja, en, dan, en dan gaat u met die foto gaat u aan de slag. Ja, nou ja, goed, of ik stuur mijn vrouw erop uit, want die kan goed fotograferen en uh, zeg ik van je moet even daar en daar een foto en, en Liefst in de middag, dan een je waar ik het licht vandaan komt. En dan zeg ik: van, en Wil jij voor mij even kijken en daar wat foto's maken? Nou, en dat uh, zeg ik maar aardig, kijk op. En dat, uh, oh, dat komt, dan komt er wel een leuke resultaat uit. En dus die ja. gebruik ik dan inderdaad als voorbeelden. En soms zit ik wel eens buiten te tekenen, want ik zit wel eens in, uh, in de waterlijn daar. En ik heb altijd mijn uh, tekenspullen bij me. En dan zit je gewoon als de kant van de weg even een schets te maken of zo. Dus dat lukt dan wel. Ja. Nou ja, ik zie hier ook van een oude foto van de klink. De schelpenvisser, die heeft u met pen en aquarel gemaakt. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat klopt, dat klopt, ja, inderdaad. En dan komt er wel een andere voorbij, dat was ook een straatje. En dan heb ik RT Keurton gebeld om te vragen of ik dat... Nou goed, niemand maakt bezwaar. Het is zelfs zo, denk ik, dat als de mensen mooie foto's maken, zoals C.C. man. Die maakt prachtige natuurfoto's. En dan komt er wel eens een mooi vogeltje voorbij. En dan zeg ik: Van jeetje, mag ik. Ja, als jij het wil gebruiken, dan mag dat hoor. Ja. Want dan zijn ze nog zeer vereerd ook dat ik dus daar het gebruik van maak. Nou, dat is geweldig. Nou, dat is toch ook leuk? Ja, je geeft ze er altijd wat voor terug hoor. Ja, zeker. Nou ja, Gerard Verstegen die vertelde dat hij toch uh, wel eens ging vissen bij de zee. En ik zie hier een zen-moment aan de waterkant. Dat is een foto ja, van Ruud ja. de Boer. Er zit een meneer die zit uh, ja, te relaxen. En of dat hij nou zit te vissen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar hij heeft het in ieder geval naar zijn zin daar bij de water. Uh. Ja, ik geloof die met de telefoon en met de boekjes al zit. Dat vind ik dan dat zo prachtig. En dan denk ik van jeetje, wat leuk is dat. En, nou ja, goed, en dan zit ik dus ondertussen zit ik gewoon te schetsen en te tekenen. Ik ben, ik, ben daar, ik ben daar gewoon heel goed in. Ja. En, uh, ik heb er heel veel plezier van. Ja, ik zie ook dat u de Rolling Stones uh, nog even heeft uh, aangeraakt. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, nou ja, ik had dus, een, uh, uh, ik had dus tekeningen gemaakt van de Rolling Stones. En er op een gegeven moment denk ik van... ja, ik wil dat ook nog wat anders maken. Je wil dan wel eens wat experimenteren. qua kleuren, qua lijn. En toen kwam ineens Groningen Museum in beeld. Met die expositie. En uh, nee, die heb ik dus uh, gebeld. Of ze het bezwaar hadden dat ik dus uh, die expositie aanprijs... Als ik mijn tekeningen op Facebook zou zetten, nou, ik krijg de directeur een mailtje terug van, nou, daar hebben we helemaal geen bezwaar tegen, hoor. Dus, uh... Hebben ze de tekeningen ook gezien en daar ook nog commentaar op geleverd? Dat weet, dat weet ik niet. Ik bedoel, daar ga ik verder niet op in. Ik hoeg alleen maar toestemming om, te, om, uh, om het museum zelf erbij te gebruiken als, als, uh, uh, als een expositie uh, van voor de, voor de Rolex. Ja. Nou, ik moet zeggen, het is, het is heel mooi gelukt om uh, die tekeningen te maken. Prachtig. Nou ja, goed. En uh, ik, ik word er blij van en anderen worden er ook blij van. Dat is toch mooi? Ja, ja zeker. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja, u bent nog lang niet opgedroogd uh, qua inspiratie en uh, qua activiteiten. Dat mogen duidelijk zijn. Nee, dat klopt Dat klopt. ja nee, goed. Ik bedoel, ik, ik heb maar even lang ben ik, ook ook met de computer. Ik heb vroeger met de computer nog heel Nederland doorgereisd voor het HCC. Om dus te laten zien wat je met grafische programma's kon doen. En ja, op een gegeven moment raak ik het ook over natuurlijk. Maar dat houdt in dat je dus op een gegeven moment ook wel uh, goed met, met, met, met, uh, met uh, digitale versies uit de weg kan. Ja, ik denk dat u voor uw leeftijd uh, behoorlijk uh, bedreven bent nog in uh, de digitale wereld. He, u zit op Instagram, ja? u zit op Facebook uh, en uh, u kunt uh, inderdaad, uh, u heeft ook een eigen website zie ik. Ja, ik kan zelf digitaal lesgeven, want ik heb dus een programma en dat heet dus. Uh, uh, even kijken hoe heet dat nou? Uh, computer op afstandbediening, dat is dus uh, TeamViewer. En dan kun je dus met een ander computer overnemen en dan kun je aangeven hoe je dus. Uh, Wat hij moet doen, ja. Uh, dus als je zegt van oké, okay, ik, ik wil een foto, maar ik wil een tekening maken op de computer, dan kan ik dat uh, voordoen yeah. op afstand. Nou ja, uh, u, u bent bezig en u blijft bezig. Hartstikke mooi. Ik uh, ja. moet u echt uh, complimenteren voor alle tekeningen en uh, aquarellen die ik heb gezien. Want uh, ik vind ze persoonlijk heel erg mooi. Dus ik zou zeggen, ja. blijft u vooral doorgaan. Ik hoop dat uh, voor u dat, uh, de, de lockdown weer een beetje gaat afnemen. En dat u weer terug kunt naar Pluspunt. En uh, daar uw kwaliteiten met iedereen kan delen. Ja, zeker. Nou, zeker wel. Nou, ik dank u vriendelijk voor uw gesprek en wens u nog een hele mooie weekend en blijf vooral gezond. Ja, ja, hetzelfde. Dank u wel. Tot zelfde, tot de volgende keer. Dag. dag. Dit was Joy the Vision met Love Will Tear Us Apart. En wij hebben aan de telefoon, als het goed is, Minze Zwerver. Hi. Goedemorgen. Goedemiddag. Sorry, goedemorgen. Ik, moet er, ik moet er nog steeds ja. aan wennen dat het uh, goede morgen Zandvoort in de middag is. Maar we zitten ja. inderdaad in de, in de middag. Ja, uh, uh, de, de Zandvoortmoorden. Ik moest eerlijk zeggen, dat ik toen ik dat hoorde, dacht ik van, oh ja... Is dat echt waar hier in Zandvoort? Nou, dat zal ook wel, zonder dat we dat weten. Maar dit is een roman. Nee, het is een thriller. Ja, klopt, ja. Ja, ja en toen ik het las, David, de zoon van voormalige burgemeester van Zandvoort, toen dacht ik: oh ja, David Molenburg is de huidige. Dat is toeval, natuurlijk, hè? Ja, klopt. Dat is, uh, dat is, dat is inderdaad uh, toeval, omdat ik het uh, eerste manuscript uh, in uh, begin 2018. Uh, Schreef. En toen was hij nog uh, onbekend in zijn antwoord. <laughs> nou ja. Dus het is, dus Die, het, is, uh, het is een, een leuke, leuke uh, bijkomstigheid. Ja, zeker grappig. Nou, ik zag ook de foto uh, dat uh, de, het, boek, het boek ligt al bij de Bruna en het is bij bol.com ja. te koop. Klopt, ja. ja. ja. Het, is, het is je debuutriller. Hoe, hoe Hoe kwam je hierbij? Wat, wat, wat, wat is hier aan vooraf gegaan? Dat schrijven. Uh, mijn moeder die, die, die zei uh, ja, lang geleden al van je schrijft zo leuk. Daar zou je eens wat mee moeten doen. Uh, ja, dat, dat parkeer je ergens in je hoofd. En dat heb ik geloof ik jarenlang geparkeerd. Uh, totdat een keer een moment kwam uh, dat ik uh, even gewoon een break heb genomen. En gewoon helemaal, helemaal los was van alles. En dan, uh, toen dacht ik, nou ik ga eens kijken of ik kan schrijven. Dus dan ga je, dan ga, ja, dan ga je achter je laptop zitten en dan ga je beginnen. En uiteindelijk ging het dat, ging dat gewoon best wel aardig. De, wo de woorden kwamen best wel makkelijk op papier. En snel ook. En uh, toen dacht ik, van, nou dat ga ik ga toch over interessant schrijven, want dat zit, ja, dat zit in mijn DNA. Ik ben, ik ben geboren, getogen, gewerkt heel lang. Uh, dus, maar je bent Zandvoorter? Ja, ja, ja, ja. Mijn vader was 35 jaar lang huisarts. En die was ook voorzitter van de Rennie Brigade. En ik heb natuurlijk ik heb heel lang in de zandvoort gewerkt. Altijd bij Zandvoort Meeuwen gevoetbald. Uh, dus ja, ik ken heel veel mensen in het dorp. En ja, dat, dat echt uh, opgegroeid. Ja. Zijn die Zandvoorters een inspiratie voor een triller? Kan ik dat zo zeggen? Of is dat echt uit uh, jouw hoofd? Nee, dat, het, het, het is een samenspel van, van, uh, van, van uh, invloeden. Uh, het, het, het dorp leent zich ervoor, uh, ook, ook de geschiedenis, uh, wat, wat ik zelf mee heb gemaakt ook. Je put overal, haal je wel wat vandaan. Uh, uh, daar, daar, daar leg je een grote laag uh, fictie overheen, zeg maar, saus van, van, van ja, wat je verzint. Zeg maar. Ja. maar er is wel, er is, als je als een zandvoerder dat leest, dan, dan zal die genieten van de herkenbaarheid. Dat, dat wel. Ja. Dat was ook het doel, dat was ook het doel uh, van me. Om, om, uh, die herkenbaarheid maakt het zo leuk voor een zandvoerder om zoiets te kopen. Jazeker, dat is absoluut een feit. Um, ja. was, het, was het erg ingewikkeld om het uitgegeven te krijgen? Want ik weet dat, kijk, we hebben natuurlijk nog een uh, schrijver in het dorp uh, die, uh, die uh, er zijn best doet en vind ik mooie boeken schrijft. Dat is Marco Termes. Ja, natuurlijk. Marco is een oude vriend van me. Oké. Okay. Nou, dan weet je ook wel uh, zijn struggling om het uh, zeg maar uitgegeven te krijgen. En uh, nou ja, om, om daar ook iets uh, goeds uh, in ieder geval een boterham mee te zou kunnen verdienen. Hoe, hoe zit dat in jouw hoofd? Nou, dat wist ik wel. Ik heb natuurlijk best wel gedurende de afgelopen jaren, het lag gewoon een tijdje op de plank en dan ben ik een beetje gaan informeren en zo. En, uh, op een gegeven moment, door de corona, kon ik het manuscript uh, perfectioneren. Eigenlijk overschrijven, weer schrijven, weer. Uh, en toen, toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon naar een paar, paar uitgevers sturen. Maar ik hoorde gewoon helemaal niks. Uh, nou, begreep ik ook wel dat het uh, lang, lang duurt, normaal gesproken. Maar het duurde zo lang dat ik dacht, nou, dit gaat te lang uh, worden voor me. Want ik wilde voor de kerst wilde ik het gewoon op het schap hebben. Ja. Dus ik heb uh, een gezocht en ik heb het zelf. Uh, zelf uh, want met een drukkerij hebben het uitgegeven. Dus uh, ja, dat is zeg maar in eigen beheer dan. Ja. Uh, het is ook zo dat ik niet een broodschrijver ben. Uh, het is ook een stukje idealisme. Ik wilde graag wat, wat voor Zandvoort doen. Ik, ik vond dat leuk. Uh, ik schenk ook geld van de opbrengst van het boek aan het huis in de duinen. Nou. Uh, dus het, het is niet zo dat ik nou... Ik, dat ik daar nou rijk van moet worden of zo. Het is meer zoiets van... ik wil dat ik een keer gedaan hebben en misschien komt er wel een tweede boek. Uh, en dan zien we er wel eigenlijk. Ja. Nou ja, goed. Als je die inspiratie... voor dat eerste boek uh, hebt kunnen omzetten... Uh, uh, in, in een mooi, uh, spannend boek... wat uh, gewaardeerd wordt... dan zou er uh, inderdaad... wel inspiratie moeten zijn... om nog een tweede boek te maken... of in ieder geval om door te gaan met schrijven... En uh, ja, ik, ja. Ik, ik denk dat als je met gesprekken met oudere zandvoorters... Uh, dat, er is hier genoeg gebeurd in het dorp, volgens mij. Om ja. uh, als inspiratie te gebruiken voor een thriller. Of in ieder geval voor uh, een boek zoals wat je ja. nu geschreven hebt. Ik ben er erg benieuwd ja. naar. Ik uh, ga hem zeker halen. Ik heb, ik, heb, ik, heb ook, ik heb ook gezorgd dat het een uh, verrassende, verrassende wending krijgt uh, aan, het, aan het einde. Het, uh, dus ik, ik, ik ben wel... Um, ja, ik, ik, ik, ik zie. Ik, zie ik, ik vind het ook heel leuk om te doen. Dat ook. Dat We, ja, ja, is wel vinden. heel belangrijk. Uh, ja, je moet het ook leuk vinden. En nee. ik, ja. Ik, ik wist ook. Ik, je bent ook onzeker. Kan je wel schrijven? Vinden mensen dit wel leuk? Weet je wel? Ik heb dan een paar proeflezers gehad natuurlijk. Uh, ik heb het een keer aan, aan, een, aan een bekende schrijver gestuurd. Van, uh, is het nou rotzooi wat ik doe? Of, of is het wat? Dus uiteindelijk krijg je dan langzamerhand een bevestiging... nee, dat is best leuk wat je doet en ga er maar mee door. Ja. Uh, dus uh, ja, <laughs> zo gaat dat dan. Zo werkt dat. Zeg, en, en als ja, Sandvoorters dit boek lezen... zijn er dan personages en situaties waar mensen zich in zouden herkennen? Um, dat zou kunnen, dat zou kunnen. <laughs> laat ik, laat ik, ik, ik ga het gewoon even in het midden laten. Oké. Okay. Dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat mogen ze zelf dat, invullen. Dan, ja, dat mogen ze zelf invullen. Ja, precies. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ja. Dat, dat, het, het, fictie, non-fictie, uh, grenzen. Je, uh, het is leuk om, om, om uh, een zaak in het ongewisse te laten, denk ik ook. Ja, nou ja goed, dat, dat geeft ja. alleen maar nog meer uh, inspiratie misschien voor een volgend boek. <laughs> Om te ja. kijken wat je daaruit uh, kan halen als je de geschiedenis van Zandvoort induikt. Nou, er is voldoende gebeurd hier wat uh, als inspiratie Absoluut. zou kunnen... Nou ja, het is absoluut. natuurlijk inderdaad wat je zegt hè? het is een mooie tijd om een boek uit te geven het is voor de kerst voor Sint-Nicolaas als cadeautje onder de boom of in de, in de zak van Spanje ja, ja, is, is een prachtig dingetje ja, ik... En het is, het, is, het is ook niet een literair hoogstaand verhaal het is, het is iets wat ik uh, uh, ik begin het uh, je schrijft en ik probeer het ook zo te schrijven, ik heb het ook zo geschreven dat het ...makkelijk leesbaar is voor iedereen. Uh, het is ook zeker leuk voor, uh, voor iedereen. Voor mannen en voor vrouwen. Uh, voor ouderen. Uh, ja, ik denk dat het gewoon... Er zit van alles in. Ja. Er gewoon een lekker, boek, in. een lekker spannend boek om te lezen. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Nou, ik ben, ja. uh, Je hebt mij echt nieuwsgierig gemaakt. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er nog niet uh, van had gehoord. En ik weet niet of dat het ook al in het Zandvoortse krantje heeft gestaan... Ja. ...dat dit boek uitgegeven is. En dat het bij Met de Bruna de... ligt... Het komt uh, aanstaande donderdag in het in Oh, artikel. prima. Ja, nou, dat is dan inderdaad... Uh, want ik, ik denk dat het, uh, dat het zeker voor Zandvoort dus heel leuk is... om uh, een, een lokale schrijver uh, te steunen. Net zoals Marco Tobes. Uh, en, en dat boek te kopen. En nou ja, uh, het gaat naar het goede doel, zeg je. Nou, ik weet van Marco dat hij zelf het goede doel is. En dat heeft hij ook hard nodig. Want hij heeft natuurlijk jarenlang ja. uh, geschreven... zonder dat hij daar echt... Uh, de revenu van heeft uh, gehad. Maar nu uh, gaat het ja. geloof ik ietsje beter. Dat, uh, dat gun ik hem ook van hart. En uh, nou ja, voor jou uh, is het uh, voornamelijk het plezier van het schrijven. En dan een stuk van de opbrengst naar het goede doel. Nou, reden genoeg ja, om het boek zeker. te halen lijkt mij bij de Bruna. Ja, ja dankjewel. Dankjewel. Zeker. Nou, ik, uh, ik, ik verheug me erop om het te gaan lezen. En ik, ik hoop dat je zeker inspiratie gaat vinden om nog meer te schrijven. Maar je woont ook in Zandvoort. Je, je, bedoelt, je bent Zandvoort, maar je woont hier ook? Nee, uh, nee. Ik, heb, ik heb de laatste jaren in het buitenland gewoond en gewerkt. Uh, en we zijn nu aan het kijken om weer terug te keren. Dus dat is een soort uh, proces om uit te gaan zoeken waar en wat. Ja, nou ja we hebben het er ja. straks over gehad dat er weer nieuwbouw zal komen... Wellicht is, uh, is die nieuwbouw voor jou een mooie plek... om weer opnieuw terug in het dorp te komen en daar te starten. Ja, ja, ja. wellicht. Goed. We gaan het we bekijken. Gaan ja, ja. oké. Okay. Ja, nou, uh, heel veel succes uh, met uh, dit debuut en met uh, de, de komende boeken. En mocht dat uh, weer zover zijn, dan zullen we je ongetwijfeld weer spreken... bij ons uh, hier op uh, CFM. Uh, fijne feestdagen, blijf gezond. En wellicht uh, tot de Doe volgende keer. Oké, okay, succes met je uitzending, dankjewel. Dankjewel, dag. Bye. Oké, okay, dan hebben we nog even tijd voor de agenda enzovoort. En Dat was uh, Roots Syndicate met Mockingbird Hill. Wij hebben aan de telefoon meneer Van Haafden. Raymond. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, het is zo lastig dit. Goedemorgen, goedemiddag, Sandvoort. Maar het maakt ook niks uit. Fijn dat we je aan de telefoon hebben. Nou, ik, uh, ik heb je gesproken toen je net uh, geïnstalleerd was. En uh, we ja. zijn alweer een tijdje verder nu. Hoe gaat het met je? gaat snel. Ja, het gaat heel snel. Klopt. Ja, gaat, Ja, ik, ik, ik, ik ben natuurlijk al aardig ingewerkt inmiddels... en heb al heel veel uh, inwoners en ook organisaties in Zandvoort uh, mogen ontmoeten. Hoewel dat laatst natuurlijk erg lastig is uh, met alle corona. Dus het is heel veel uh, online uh, met elkaar in gesprek zijn... en uh, veel uh, via uh, Zoom, zeg maar, vergaderen. Ja. Maar ja, nee, ik, uh, ik, ik vond me erg op mijn gemak. Ja. Nou, dat is heel fijn uh, om te horen... Uh, ja, de, de, waar we het nu over gaan hebben is over die campagne van uh, VNG uh, en de AMBO... om uh, mensen en met name ouderen te informeren en zich te wapenen tegen uh, cybercriminaliteit. Ja. Ho ho hoe staat het ervoor hier in Zandvoort? Nou, kijk, de cijfers die, die, uh, waar mensen zeg maar slachtoffer van worden... Doordat er eh, mensen zijn die op een of andere manier eh, geld eh, weten af te trokken, De cijfers daarvan zijn bij mij niet bekend. Eh, worden ook niet altijd bekend gemaakt. Eh, om allerlei verschillende redenen natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat doordat mensen nu veel meer eh, thuis zitten. Eh, en de kans dat eh, mensen zijn die hen eh, benaderen met, per telefoon of per e-mail zeg maar met een mooi voorstel van, goh, u, u, u verkeert zeker weer in, in een probleemsituatie, we kunnen u helpen. Uh, een zogenaamde aanbieding om uh, je te, verder wegwijs te maken op het internet, omdat veel mensen daar nu aan uh, gekluisterd zitten. Ja, dat neemt dan wel toe. En ja. Dat is precies de reden waarom wij de mensen willen helpen om te voorkomen. Ja, het is om, zo te, naar te, ook, hè? Het is natuurlijk heel naar dat je, dat je op deze manier misbruikt wordt... door, door hele foute, slimme, foute mensen... Die, die juist op het moment dat je behoefte hebt aan een, aan een ondersteuning en aan, aan hulp... Dat ja. daarop ingespeeld wordt en dat mensen misbruik daarvan maken. Ja, er zullen, er zullen helaas altijd mensen zijn die daar misbruik van willen maken. Nou is het wel zo natuurlijk dat de woninginbraken misschien wat minder eh, zeg maar, gestegen zijn. Omdat de meeste mensen nu ook gewoon thuis zijn, ook s'avonds thuis zijn. Dus dat, dat is dan weer, ze zoeken dus een andere weg. Ze zoeken een andere manier om toch in het bezit te komen van jouw eh, pas of, of geld. Ja. Dus, euh, maar goed, waar, waar we het mee bezig zijn is om het te helpen voorkomen, de voorlichting over te geven van wat kan ik nou doen als inwoner en niet alleen maar de senioren, hè, maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen van middelbare leeftijd die niet zo gewend zijn om op het internet uh, allerlei zaken te bespreken of uh, een, een, een WhatsApp groepje uh, zeg maar waar ze een berichtje over binnenkrijgen of een mobieltje. Niet iedereen is, is alert genoeg. Uh, om uh, dat te onderscheiden. En daar gaat het natuurlijk ook vooral om. Om te zeggen, van, nou, waar kan ik dat nou aan herkennen? Ja. Hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik slachtoffer, als slachtoffer word? Ja, ik, ik hoorde trouwens net uh, dat, dat jij heel moeilijk te verstaan bent. Ik, ik weet niet uh, wat, uh, waar je bent. Ik, ik, ik ben gewoon in, in, in mijn huiskamer en ik probeer dan iets luider te spreken. Is dat goed? Ja, dat is goed, want uh, je, je bent uh, slecht te verstaan. Nou, Oké. Okay. Maar uh, goed, even terug. Waar het, waar het gaat natuurlijk is dat, dat mensen uh, zomaar uh, aan de deur ook soms uh, iemand aan de deur krijgen die een mooi verhaal vertelt. Of een brief krijgen van de bank uh, waarin staat dat ze een bankpas moeten gaan vervangen en dat ze daar uh, zeg maar een pincode voor moeten doorgeven. Nou, al dat soort uh, trucjes, ja, daar wordt natuurlijk landelijk al heel veel aandacht aan besteed. Hè. Er wordt al heel veel... Voorlichting over gegeven, ook door de banken zelf. Ja. Maar in dit geval proberen we dus mensen um, uh, die uh, nog niet echt zeg maar weten wat de risico's lopen, om die te informeren. En daar gaan we gaan dus volgend jaar mee van start. En we gaan een campagne starten om mensen wegwijs te maken: van oké, okay, wat, wat kan ik nou doen, waar moet ik op letten uh, om te voorkomen dat ik slachtoffer word? Ja. En dat zijn allerlei uh, methodes en we gaan daar uh, dus echt een campagne voor opzetten. We maken dan gebruik van de landelijke campagne. En wat je net al aangaf, de VNG, de Verenigde Nederlandse Gemeenten, heeft al zoiets zeg maar, ontwikkeld. Daar maken we gebruik van. En we gaan ook uh, flyers en posters in het DOIP uh, uitdelen of ophangen. We gaan via uh, ook social media gaan we informatie versturen via onze website. En we maken hopelijk ook gebruik van de kanalen zoals de courant, de Zandvoortse courant en ook van jullie. Ik heb begrepen dat jullie al een aantal weken al hier over dit onderwerp aandacht besteden. Nou, we hopen dat we ook volgend jaar wat meer wat regelmatig zeg maar, hierover met jullie uh, mogen praten. Om mensen nog wat tips te geven. van waar, Wat moet ik dan aan denken? Wat ga ik dan doen om te voorkomen dat ik slachtoffer word? En we gaan ook met uh, partijen als puspunt en ook de bibliotheek uh, informatie verstrekken. Ja. ja, het is natuurlijk eigenlijk heel triest hè, dat, dat mensen niet meer op een normale manier uh, zich veilig kunnen voelen. En, en, ja. en, en dat je zo achterdochtig moet worden... dat je eigenlijk bij elke uh, mail die je krijgt... of bij elk bericht die je krijgt van je kind of van je kleinkind... dat je moet bedenken, is dit wel oké? Okay? Is dit wel waar? Ja, ja dus Is dit is wel heel, waar? Heel vervelend, heel verwarrend. Heel, want je, je, je bent geneigd om iedereen te vertrouwen. He? Want je krijgt een mailtje van iemand die je denkt te kennen... of die zich voordoet... Terwijl die dat eigenlijk helemaal niet is. Die maakt dus gebruik of misbruik van een naam of van een e-mail of van een website. Uh, die lijkt op de echte originele... Uh, ja, echt heel erg lijkt. Hè? Want ja, ik, heel, ik heb, heel, van, heel gevaarlijk. Ja. Ik kreeg van de week kreeg ik een bericht van Woningnet. Uh, dat is uh, Amsterdam. Ja? Ja? Uh, en daar zegt dat hè, mijn inschrijving die verloopt over twee weken en ik moet hem verlengen en nou ja, een, een, een klik waar ik op moest klikken en het ziet er echt uit met het ja. logo, alles ja. klopt en ik ja. dacht, hè wat raar want volgens mij betaal ik altijd ergens in, in de zomer uh, moet je dat uh, overmaken ja. de verlenging dus dat was een beetje vreemd. Dus ik heb opgebeld en die mevrouw zegt... nee hoor, wij sturen zeker geen mail en zeker geen link. Maar wij, nee. wat wij doen is u verwijzen naar het, hè, naar, de, naar het internet... en dan krijgt u op het internet, krijgt u op de site van de woningnet... krijgt u die, dat bericht. Maar bij u is dat ja. helemaal niet van toepassing. Maar dit nee. ziet er zo verschrikkelijk echt uit... dat, dat, dat je dit, moet dat haast ik, dat zelf dat, wel een dat, beetje regisseur zijn. Want eh, als je niet vertrouwt, bel dan gewoon een bedrijf Precies. op die jouw ja. e-mail stuurt. Dat heb ik Top gedaan. Dat dit wel. Dat ja. is heel belangrijk. Want dan weet je ook zeker dat ze het verstuurd hebben. of dat het iemand anders is die daar probeert eh, jouw gegevens af te halen. Dus als je enigszins twijfelt, dan probeer echt, eh, echt zeg aangebanend maar, te zijn. Het is ja. al erg genoeg dat je dat moet zijn tegenwoordig. Ja. Maar als je niet vertrouwt, bel dan gewoon op. Dan wil ja. je vanzelf of het waar is, of het ja. kan. Klopt, ja, wat, en ze ja. doen ook vaak dreigementen, want hier staat dan ook, als u niet binnen twee ja. weken betaalt, schrijft u u uit en uw opgebouwde inschrijfduur en reacties vervallen. Toen dacht ja, ik, nou... ze proberen echt druk te zetten, ja. om inderdaad niet de tijd te gunnen om, om na te denken, maar te denken, oh, laat ik dat maar vast doen, dan heb ja. ik het vast gedaan. Precies, eh? zo werkt ja. dat. Nou ja, ja. hartstikke goed hè, dat, dat, uh, dat die campagne gaat starten en dat, uh, dat jullie dat samen doen met VGN, want... Dat zijn natuurlijk ook experts uh, wat betreft uh, de rikken de uh, en hoe ze dat aanpakken. Ja, dat klopt. Nou ja, het, het gaat natuurlijk om dat we in Nederland iedereen dezelfde informatie geven. Dat we iedereen in Nederland waarschuwen op dezelfde wijze als uh, we dat gezamenlijk zouden kunnen. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan dat iedereen verschillende informatie krijgt. Of verschillende uh, voorlichting krijgt. Dus we proberen dat echt te ja. bundelen. He, zo hebben we dit jaar, ze ik het nog heel even kort nog vertellen, want dit ja, jaar wel. heeft al iets gedaan. He. We hebben uh, schoolkinderen uh, die natuurlijk ook soms slachtoffer kunnen worden van, uh, van uh, uh, cybercriminaliteit. Uh, dus leerlingen uh, van tussen de 8 en 12 jaar in Zandvoort. Die hebben ook aan een project laten deelnemen. Dat is een online spel. Dat heet dan uh, Hack Shield. Uh, om je uh, inderdaad om hackers, zeg maar, te, te die hackers te beschermen. Uh, die hebben dus al in Zandert al heel veel kinderen aan deelgenomen aan dat spel. De burgemeester die heeft ook eerder al opgeroepen om daar aan deel te nemen. En wij uh, kunnen eigenlijk al zeggen dat wij echt in de top 10 staan van het aantal deelnemende jongeren aan dit project. Dus dat is al heel belangrijk. Want als de kinderen hebben meegespeeld, dan kunnen ze, dat heet dan een special Cyber Agent worden. En dan uh, gaan ze ook in hun informe zeg maar in omgeving informeren. En um, uh, het is ook eigenlijk een beetje beschermen tegen die cybercriminaliteit. Dus uh, kinderen die op school al leren hoe je erop moet letten, kunnen hun eigen opa en oma ook helpen en ja, begeleiden. Siis, dat, en dat, dat is natuurlijk ook heel mooi, hè? Dat, ja. dat je net, want als het dan van die kant komt, dan is het in ieder geval zeker dat het betrouwbaar is. Zo is het, zo is het. En, en dat project dat, dat, dat, uh, dat loopt nog een, een paar weken door en op 9 december worden de beste drie cyberagents door de burgemeester en de politie gehuldigd. Dus kinderen die dit nu horen, die nou het programma luisteren, of ouders die zeggen, goh wat leuk, die kunnen hun kinderen nog stimuleren om daar naar de website te gaan, in het spel te spelen. Ja. En dan worden ze al een stuk wijzer, uh, en dan kunnen ze ook uh, zeg maar de ouders en de grootouders daarmee helpen. Oké, okay, en hoe doen ze dat? Waar moeten ze dat doen? Dat doen ze, het makkelijkste is dat op de website, dat is wel Engels, hè, dat is johnhexfield.nl JoinHexfield.nl join join join ja. oké okay. ja. Is er nog ergens anders uh, een ja. site ik waar op gemeente, ze zeg maar... ik uh, kan de website ook kijken. Ja, want, van de gemeente. Hè? Van de gemeente en daar staat het ook, die link. Ja. Oké, okay. nou dat is misschien uh, wel uh, handiger, want... Voor, voor mensen die nu het nu niet hebben kunnen verstaan... of niet goed hebben kunnen verstaan... ga naar de zandvoort.nl, de website van de gemeente... en ga daar zoeken naar uh, VGN of cybercriminelen... Uh, of wat dan ook. Er zal ongetwijfeld wel een link zijn... die je ja. daar uh, naartoe brengt. Ja, nou, ik vind het een, een mooi initiatief. en uh, Wordt daar ook nog bij Pluspunt uh, bijvoorbeeld uh, dingen in actie gezet? Ja, we gaan, we gaan ook volgend jaar opstarten. Dus, samen ook met de bibliotheek en pluspunt Want daar komen natuurlijk ook heel veel mensen naartoe. En uh, pluspunt kent ook heel veel andere mensen. En dus zeg maar ook uh, de thuishulp. Uh, mensen die dus inderdaad de thuishulp ontvangen. Die zullen natuurlijk ook helpen om te informeren. Want dat zijn toch ook vaak vertrouwenspersonen. Als dus iemand die elke week bij jou het huis komt schoonmaken. Uh, daar heb je ook een bepaalde band mee. Ja. Dus ook die mensen zullen proberen te informeren wat zij kunnen doen. Of informatie kunnen geven, of een voorbeeld mee kunnen nemen. Dus dat gaan we op die manier zo doen. Nou, hartstikke goed. Nou, ik, uh, ik hoop dat dit uh, gaat helpen om mensen wat wakkerder te maken en alerter te maken. Zodat ze zich uh, niet laten beetnemen door dit soort criminelen. Want dat is erg genoeg. Want vaak gaat ja, het, het om het spaargeld van mensen waar ze hun hele leven voor gewerkt hebben. En uh, ja, dat mag niet of... gebeuren. Nee, nee goed. heel Goed. Raymond, dank je wel voor uh, dit gesprek. Ik uh, wens je nog een mooi weekend. En uh, blijf gezond. En we spreken elkaar de volgende keer weer. Jongens, dank je wel. jullie allemaal goed weekend. Oké, okay, dag. dag. Goed, nou ik uh, ga nog even... Er is uh, in, de, in, de, hoe heet het, uh, in de agenda deze week niet zo heel erg veel uh, te beleven. Behalve dan wat er bij Pluspunt uh, gebeurt. Ga ik een paar dingetjes nog uh, noemen. Iedere woensdagmorgen... Uh, je inkomen op orde. Dat is het bijhouden van je post. en overzicht hebben van je inkomsten en uitgaven. Nou, er zijn natuurlijk altijd wel mensen. Uh, die uh, daar hulp bij nodig hebben. Vanwege de corona. Moet je je wel aanmelden voor deze ochtend. Dat kan op orde At plus.zandvoort.nl Maar je kunt altijd bellen naar. Uh, Zandvoort. Of het sociaal raadslid Zandvoort bellen. Dat nummer ga ik even noemen. Dat is 088 85. 55, 175 en dat is uh, in ieder geval elke woensdagochtend van 9 tot 12. Nou, dan uh, uiteraard uh, elke eerste en derde zondag van de maand uh, wordt er gekookt. Als je passie koken is, je kunt aanmelden bij Alison de Jong, dat is a.dejong.nl uh, kerststukken maken. Dat gaat ook weer gebeuren op vrijdag 18 december... van 10 tot 12 en van 1 tot 3. Dat kost 25 euro, maar dat is wel heel erg leuk. Ik heb het zelf ook gedaan vorig jaar. En dan kom je met een prachtig stukje kom je thuis. Dan is er nog een vacature open bij Pluspunt. en Dat is begeleider vrijwilligers, uh, Martine. Die gaat weg, helaas uh, heel jammer. Maar daar zoekt men dus een vervanger voor... En daar zijn 250 vrijwilligers actief bij Pluspunt. En uh, daar wordt een begeleider voor gevraagd... die een speelfunctie heeft op alles op het gebied van vrijwilligers. En die vervult een coördinerende, ondersteunende en verbindende rol. En uh, mocht je daar interesse in hebben... dan kijk op de website van Pluspunt www.pluspuntzandvoort.nl Ik denk dat uh, wij ondertussen moeten gaan afsluiten, Pim... We hebben nog 50 seconden. Ik dank je wel, Pim, voor de techniek, de muziekkoord draaien... de redactie deze week, Gert van Kuik. Presentatie in handen van mij, Irene de Jager. Graag tot de volgende keer. En we gaan eruit met de Dire Straits Walk of Life. Fijn weekend.